Gert Kluk met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft kritiek op het besluit van de Duitse Veiligheidsdienst... om de politieke partij AFD aan te merken als rechtsextremistisch en antidemocratisch. Minister van Buitenlandse Zaken Rubio sprak in een reactie van verkapte tirannie. Niet de AFD is extremistisch, maar de migratiepolitiek waar de AFD tegen is, zei Rubio. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een reactie dat het oordeel van de geheime dienst over de AFD is gebaseerd op grondig en onafhankelijk onderzoek. In de verklaring staat verder dat Duitsland heeft geleerd van zijn geschiedenis en dat rechtsextremisme gestopt moet worden. Rusland heeft vannacht een nieuwe drone- en raketaanval uitgevoerd op Oekraïne, meldt de Oekraïnse luchthaven weer. Zo gaan om 183 drones en twee raketten. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het merendeel van de drones zou uit de lucht zijn gehaald... of van koers zijn geraakt door het verstoren van de besturing. De VS probeert al weken tot een regeling te komen... om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Concrete resultaten zijn nog niet geboekt. Wel sloot de VS deze week een grondstoffenakkoord met Oekraïne. Op 14 juni had het Amerikaanse leger een militaire parade. Officieel is dat om te vieren dat de strijdkrachten 250 jaar bestaan. Maar het is ook de verjaardag van president Trump. Die had zo'n parade al een tijd op zijn verlanglijstje staan. Militairen zullen een paar kilometer marcheren naar het kapitol en het Witte Huis in Washington. Vandaag zijn de parlementsverkiezingen in Australië. Het lijkt een spannende strijd te worden. De conservatieven stonden sinds de verkiezing van Trump lang aan kop in de peilingen. Ze stelden plannen voor die leken op die van Trump, zoals het ontslaan van tienduizenden ambtenaren. Maar sinds de Amerikaanse president een handelsoorlog ontketende... hebben Australiërs veel minder vertrouwen in de VS... en zit de linkse partij van premier Albanese in de lift. Rond het middaguur, Nederlandse tijd, wordt een eerste exitpoll verwacht. Het weer, zon en wolkenvelden, blijft droog. Alleen in Limburg komen later vandaag buien voor. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover He? de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Tobak leeft. Is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Tweede gedeelte in het ruitenprogramma. Ja, nee, bij ZFM wist ik zelf ook wel. Goed, uh, we hebben in het tweede gedeelte, gedeelte in het ruitenprogramma straks geschiedenis. onder andere hebben we het over dit. On in what you got in. Wow, well, the het gaat over de eerste spam die in 1978 werd, euh, werd verzonden. Uiteindelijk is er ook nog een aantal mensen die het songfestivals winnen. Dat en er is ook een aantal mensen die jarig zijn. Hij is niet meer onder ons, maar hij heeft echt leuke feestmuziek gemaakt. Maar eerst even hier muziek van de Waterboys. Ze hebben een nieuwe serie, die heet Live, Dead en Dennis de Hopper. Andy, a guy you like. It. What's a boy to do with a guy like?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 CD van de de, de, de Wall of the Warner Boys. The Hall of the Moon was een grote plaat in de jaren 80 natuurlijk. En dit is een nieuwe plaat. Die heet Andy, a guy you like. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, geschiedenis. We kijken ernaar. Nou, Marco, wat voor geschiedenis uh, heb jij? Uh... Ja, nou? Nou, dat, is, dat gaat wel over Margaret Thatcher. hè? Die wordt uh, premier. Oké. Okay. Ja, dat is in 1979. Nou, ja, Thatcher was... Uh, Thatcher's vader was winkelier en uh, burgemeester. Yeah. Nou, ze werd, uh, aan de Universiteit van Oxford werd, uh, werd ze opgeleid. Uh, later in 1992 werd Thatcher uh, verheven tot barones. En werd zij al dus lid van het uh, Hoger Huis. En, uh, ja, maar, uh, ik vind het, de, de, de weetjes om uh, Thatcher vind ik toch wel het meest uh, bizarre. Yeah. Want ja, in het Nederlands, uh, ze wordt natuurlijk de ijzeren dame. wordt uh, yeah, yeah, wordt, wordt geloemd, genoemd. Yeah, yeah. En het ook wel heel grappig is geweest dat tijdens een bijeenkomst na een lange regeringsperiode zijn ze eens. Uh, ik zag dat jullie al op mij al verwachten, want op de weg hierheen schreef ze, of uh, heeft ze verteld... passeerde ik een affiche met... The Mummy Returns. Maar The Mummy Returns heeft te maken... met The Mummy Returns. Dat was van film. die film toen. Was dat de was de die film. De Mummy. Geweldig. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, Zij is ook heel goed vertrokken... toen een tijd door Meryl Streep. Hè? Klopt. Ja, in, ja, ja. De, in, de, ja, in de Iron is, Lady. de ja. Ja, ja, Lady is not for turning. Dat, dat is een klassieke uitspraak... Van dat ze met een of andere wet niet... Nee, ze ging er niet om. Ze bleef Mal. bij haar standpunt. Goed, 1978. De eerste spam wordt via mail verzuurd. 1978. Ik zeg het Jeetje, nog zijn keer. we zo oud. Junkmail is natuurlijk onge, ja, ongevraagde berichten. Die, die verzin ik allemaal niet op te wachten. Het was de toenmalige Digitale Equipment Corporation. Het onderdeel van Hewitt Packard. En eh, die hadden toen een bericht gestuurd van uh, OpenHuis. En de lancering van nieuwe modellen. Computers. Och, als ik heb die computers in de avond. Schat, schattig. Met die hele grote beeldscherm nog. <lacht> en dat kwam dus op de markt. En uh, uiteindelijk uh, was dat alleen op ARPANET te verkrijgen, dat junk als je dat te willen terughalen. Oh, en de ARPANET was eigenlijk alleen voor de westkust van de VS. Mm. En SPAM is een merknaam voor ingeblikt vlees... dat bestaat tegenwoordig nog steeds. En dan heet het Smack hier in Nederland. Right. En grappig is dat Monty Python Flying Circus... Je kent ze wel. Die hadden daar een eerste grap over in de jaren tachtig. En uh, dat ging zo. Wat je dan? Sausage and yes. spam, spam eggs, spam, spam bacon. If it was anything without spam in it, I don't want any spam. Welkom to your bacon, spam en sausage. En dat gaat zo een tijdje door, eindeloos lang over het feit: ik hou helemaal niet van spam. Ja, maar spam, de wereld bestaat niet zonder spam. Je hebt gewoon spam nodig. Het is niks anders dan een spam. En dat was al een mooie beeldenis waar we nu in terecht zijn gekomen: dat de hele wereld uit reclame en spam bestaat. Goed, en pas in 1997, ja, zeg maar 20 jaar later, werd het als maatschappelijk probleem gezien: al dat mm. junkmail. Ja, en het dus. is bij de West verboden in Nederland dan 19 mei 2004. Ja. Ja, dus nou, ja, het wordt, nog nou. Nou, het wordt nog steeds gedaan. Ja. Nou, wordt nog steeds gedaan. zeker. In 2017 schieten beveiligers in Somalië per ongeluk ja. de minister Abbas Abdullah Siraji dood... omdat ze hem aanzien voor een terrorist. Zo. Ja, goede beveiligers. Ja, ja, zeker. Niet helemaal goed ingelezen. <laughs> Erg ja. Ja. Nou, goed, de verhalen. natuurlijk uit 1942, alle Joodse mensen in Nederland moeten een zespuntige Joodse ster gaan dragen... En uiteindelijk in de concentratiekamp Sas, Housen, Sassenhausen zijn 72 Nederlanders geëxecuteerd. een meerderdeel was lid van de Ordedienst, illegale organisatie die destijds in de oorlog hielp onderduikers onder te brengen. Zeg maar. En hoogstwaarschijnlijk is dat de grootste geheime anti-Duitse organisatie geweest. Dus dat was 1942. Wat nog meer? Ja, 1986. België wint voor de eerste maal het Eurovisie Zongfestival. Met uh, dankzij uh, de jonge Sandra Kim met het liedje uh, me La V. Zo leuk. Het grappige is uh, Sandra Kim, ja. die is natuurlijk uh, meerdere op de televisie geweest en niet zo lang geleden kwam ze ook zeg maar, bij de Mask Singer. en ze, oh. echt ze verbaast iedereen. Ja. Oh Wat een dramatiek in deze stem werd ook al gezegd. En ze werd later ontmaskerd en ze heeft later ook op deze manier nog een single uitgebracht. Was ze in, in Nederland? Was ze, nee, dat de, was in België. In België, oh, oh, wat in België leuk. de singer. Ja. Uiteindelijk werd ze ook in Nederland uitgenodigd bij uh, Even Tot Hier... om ook een apart nummertje te zingen ja. natuurlijk. Voor je iets bestelt moet je eerst denken, is dit een scammer of niet? Hè? Mm -hmm. ja, uh, dat is toch dat liedje? Yes. Scammer, scammer of niet? Was van de Kim? Ja, van de geweldige... Scammer, scammer of niet? En dat deed ze leuk. Scammer, scammer om aandacht te, te geven aan dat uh, sommige dingen gescamd worden. Sandra Kim en uh, nou goed, ze won in 1986. Dus het, mm -hmm. uh, de enige keer dat België gewonnen heeft ook. Hè? Ja. Ja, ja, ja, maar ja, het ja. kwam ook op dat ze zo jong was. Hè? Ja, en nog ja. een leuk weetje. Uh, ze vertelt vaak als, als ze dat nummer moet doen of wil doen of gaat doen. Leuk is het niet, maar ik moet. Mensen -ja. vertellen het bij ieder optreden. Ja, ja, of je wil of niet, hè? Ja, nou goed. Ja, hè. ja Madeleine, Madeleine, McKen... Je verdwijnt in 2007 op 3 mei spoorloos uit een appartementencomplex in Portugal. Hmm. Ja, ja. enorme toestanden en uh, ik vraag me ook af, zou ze er nog leven of niet? Hebben ze niet uh, een paar van die waarschakers uh, dat wel we laten zullen laten? Echt zo veel over te vinden. Ik heb daar een ja. tijdje de grasduinen. Nou goed, dit was de, uh, de, op, uh, de oproep van de ouders. Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone het is maf, ze waren zeg in een appartementencomplex uh, hadden ze de kinderen te slapen ge gelegd. Uh, drie kinderen, een tweeling en Madeline McCain. En ze zijn dus regelmatig uh, teruggegaan naar het uh, appartementencomplex. Ze hadden zicht op het appartementencomplex, alleen de bovenkant van de schuifdeuren konden ze zien. En dat gaf hun al gemoeg, uh, gemoed uh, rustig. Of, nou, er gaat verder niks gebeuren, ze slapen lekker. En ze zijn twee keer geweest, of nee, drie keer geweest. De tweede keer ging er een vriend kijken en die had zo gekeken, nou, het is goed, de tweeling ligt er goed bij. Ja, maar Madeline? Uh, oh, dat heb ik niet... Toen ging de vrouw voor de derde keer kijken, de moeder. En die zag dus dat de middelen verdwenen was. En uiteindelijk hebben ze gezegd dat er een rolluik geforceerd was. En dat er ingebroken was. De politie heeft later gekeken. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Er was niet geforceerd. Er was geen vingerafdruk te vinden, Alleen de vingerafdruk van die moeder zelf. Dus die kwamen toch redelijk snel ook onder de loep te liggen. Onder loop te liggen. Ze hebben het zelf niet gedaan. Hmm. Waarom zou je kind zeg maar, ontvoeren? Ja. Nou, er zijn echt zoveel verhalen daarover te vinden. Uiteindelijk hebben ze een verdachte opgepakt in 2008. 20, dit. More details are emerging of the new suspect in the Madeleine McCann case, who, according to German media, is now being investigated over the disappearance of a five-year-old girl in Germany. It's reported the suspect is being named as Christian B. Christian B. is toen opgepakt en Christian B. werd in verband gebracht met andere uh, meisjes die ook verdwenen waren. En uiteindelijk is er een vriend van deze uh, Christian B. Uh, geïnterviewd. Uh, ge uh, ge uh, ge en die zegt, ja, ik heb met hem samen gewoon... hij had hele bizarre ideeën Hij wilde... Uh, geld verdienen met kinderhandel. En hij dacht bij zichzelf, ja, dat waren van niet dronken buien. Hij lulde maar wat. Maar goed, nu zit hij vast. Ook voor andere zaken. En, nou goed, het is nog niet helemaal, helemaal sluitend bewijs, maar hij schijnt wel... een hele grote verdachte te zijn in deze zaak. Maar ja, goed, waar is het Dat is nog steeds onduidelijk. Ja, ja. ja. Ik, ik denk toch... ik heb toch het idee dat ze misschien nog gewoon leeft. En dat zij gewoon helemaal niks weet. Dat is, ja... Ja, ik weet het niet. Nee, nee ik geloof daar toch niet in. Nee? Nee, nee want ze, ze had wel een heel sprekend gezicht, hè? Ja, prachtig. Haar gezicht is volgens mij heel veel gedeeld. Ja, ja. En die soort en een boekje ja. was het op. te En tegenwoordig met die nieuwe AI heb je natuurlijk zo het oude gezicht te pakken. Ja. Ja. Nou. Nou? Het is niet het is wat. In uh, de... de uh, No. Als eerste dorp wordt in 1993, als eerste ah. dorp in Nederland... wordt Hoorn uit Noord-Holland... Ja, aangewezen hoorden. als provinciaal beschermd dorpgezicht. En ik, vind, ik denk, van, je hebt zoveel uh, dorpsgezichten die heel uh, authentiek zijn. Ja. En waarom deze? Ja, maar maar het, is inderdaad, het ziet er prachtig uit daar. Ja, maar het gaat echt al terug aan 1288, hè, het dorp. Ja, heel aardig. Ik kwam daar regelmatig, want je had daar een hele leuke uh, rommelmarkt altijd. Eén keer in het jaar. Een heel lang gerekt dorp is dat. En het maf is, de heeft zelfs stadsrechten gekregen in 1415, hè? Stadsrechten. Wow. Moet je je voorstellen. En in, uh, 19, of in 2023 zijn de inwoners geteld: 915. Zo. Dat is toch wel schattig dan, en, heb je was dat toen, toen, oh ja, toen. En hoeveel heeft het er nu? Nou, ja, ze er ook nog bij. Om ja, st... vlak inwoners? 915 staat Nogzees. hier. Nog steeds, niemand bijgekomen. 3, 2023, uh, en het zijn, het zijn 101 inwoners per vierkante kilometer. Ja. Maar uh, 1, 1, 2023 hadden 915 inwoners. Ja. Het is wel heel klein. Ja, erg gattig. Ja, goed. Ja, Mark, dan als laatste. Ja, Henk Krol die stopt als fractieleider van 50PLUS in 2020. Nou, het is natuurlijk heel veel, heel veel dingen te vertellen over, ja. <laughs> over de beste man. Ja. Maar ook weer zoiets uh, bizar. Uh, in 2015 feliciteerde Henk Krol uh, op Facebook de schrijver Joost Zwageman met zijn verjaardag. Nou ja, echte die... die die man is dus twee maanden eerder daarvoor overleden. En een week later feliciteert hij de kort daarvoor overleden horeca-ondernemer Chris van den Berg. Er was, er was zoveel wat met die man eigenlijk aan ja. de hand. En het is bij heel kort ook dat hij uiteindelijk overstapt naar een andere partij. Ja. En uiteindelijk heeft die maar uh, vanaf uh, deze datum tot 18 oktober 2020, dus maar een paar maanden, bestaan. Ja. Want dat werd ook weer niks. En uiteindelijk is die partij weer teruggegaan naar Go, geloof ik. Klopt. Zoiets. Nou ja, het is Henkrol. Hij uh, wist altijd wel weer uh, in de media het gewoon ja. met uh, bizarre filmpjes. Goed, dat is over de zandwoord. Nee, de... De, dit was de geschiedenis, geschiedenis. hè? Ja, geschiedenisbericht. De... We even de draad kwijt. Oh, goed. Eerst even muziek en straks de verjaardagen en hebben uh, we hier de Nederlandse band Pom. was worthless, marked me with your words and squashed me like a bug till all that's left was in your bed you still see the spot where we last met Why would you bother to clean it? It might scare away the feelings Remind you of the you that was The past by by a little red spot of my short existence Scratch me until I disappear She built a shield to be unbreakable Forgetting that this can explode Pressure building from the inside An explosive O, oh, dat... oh, zo erg dat iedereen zich helemaal, ver, ver, ver, noem je dat, verschuilt achter zijn skelet, zijn exoskeleton. Weet je, oh. dat je van, uh, zit je erin? Ja, ik zit erin. Ik zit erin, weet je, dat je helemaal zo'n pakken hebt dat je alles automatisch doet, weet je. Je hebt nu ook een nieuwe uh, fiets met trapondersteuning. Heb je dat gezien? Ja. Nou, in ieder geval, en dan heb je dan straks alles met trapondersteuning, weet je hoor. Ja, Liefst uh, geef ik ze allemaal een trap, maar dat, uh, nou goed. Ik heb ze uh, tegenwoordig al gezien, wel de loopondersteuning. Ik vind het wel grappig, dat is een band die je omgepst en dan heb je twee motortjes op je rug. Oh, ja. Hele kleine ja. motortjes. En die trekken je benen omhoog met een, uh, met een hendel. Ja. En ik heb daar filmpje gezien. Mensen waren helemaal hilarisch. zeggen Wat is dit voor een raar gevoel? Je benen worden omhoog getrokken. Wat grappig. En dan gaan ze een berg oplopen. En dat hebben ze... Nou, goed Blabber. Tijd voor de verjaardag. Want daar ja. gaan we terug. Ja, zeker. Ja. Nou, uh, wie vandaag jarig zou zijn geweest. En hij is toen niet eens zo lang geleden overleden. Piet Seeger. En Piet Seeger, die was zijn... Ja, een folkzanger. Een, een, een en een folkzanger die echt uh, kritische teksten bezigde. Samen deed hij dat met Woody Gertie. En Woody Gertie uh, maakte ook allerlei folkmuziek. En zij waren vooral tegen uh, allerlei dingen in, in Amerika. En in Amerika zag hem ook als uh, staatsgevangene nummer 1 bijna. This land was made for you and me. Oh ja. En het grappige als je die muziek zo hoort, denk ik, Oh, wat schattig. Bij die tekst waren het dus heel scherp. En hij heeft ook rechtszaak aan zijn broek gehad. En dit is bijvoorbeeld ook een plaatje van hem. Dit was allemaal jaren 20... Nou, jaren 30, 40. Uiteindelijk, want in de jaren 1940... ontmoet hij dus Gertie... Uh, uh, Moody Gertie. En daar begint hij dus een beentje mee. Uiteindelijk, het grappige is, als je de laatste... Uh, film kijkt van Bob Dylan is dit een hele belangrijk stuk in de film. Bob Dylan is een grote fan van Woody Guthrie... en die gaat hem bezoeken in het ziekenhuis in het um, ziekenhuislicht. En dan ontstaat er iets. En Piet Seeger is daar een hele belangrijke sturing in geweest... om de, de carrière van Bob Dylan op gang te zetten. Nou Wat goed, deze Piet Seeger is overleden in 2014. Toen was hij 94 jaar oud. Hij wilde nog een keer optreden. En dat is in uh, januari 2010. Toen was hij 90 jaar oud... Zijn stem was niet zo heel erg goed, maar hij wilde nog steeds wel iets zingen. Hij speelde gitaar. Hij zingde het liedje wat hij geschreven had voor de beurt: Turn, turn. Met andere woorden, het moet anders. Heel schattig om te zien. Oh. Echt heel schattig. Hij is ja. ook bij, ook bij het, uh, Wall Street is zeer actief geweest. Leuk. ja, leuk. Echt leuk. Dus toch de oh. film uh, The Unknown, uh, The Complete Unknown. The ja, dat is Bob film. Film. Ja, ja, dat is van de Bob Dylan. Ja, grappig. Je hebt uh, wie vandaag ook zijn geboortedag is. is Amaro Pargo. En denk je, wie is dat in heel staal? Ja, maar wie is dat? Het was een Spaanse kater en handelaar. En die is heel erg bekend geworden. Maar er zijn geen films van... maar. Hij had dus een keer als tweede luitenant op het schip de A.V. Maria... werden ze geënterd door de piraten. En toen had hij de commandant gezegd... Nou doe maar net of we ons overgeven. En toen wisten ze daarna wisten ze de, de zeerovers bij verrassing te overrompelen. En daardoor kwamen ze als overwinner uit de strijd. Ja. En daardoor was die kapitein zo dankbaar. Die heeft die, die man zijn eerste schip gegeven. Maar hij werd dus ook uh, succesvol uh, slaafhanden. En vroeger hadden ze ook van die kaperbrieven dat ze mochten... Uh, schepen mochten kapen oh. en zo. Oh ja, dus dus dat was is wel grappig. Yeah. Hij, hij was zo populair, hij was uh, vergelijkbaar met Zwartbaard en Francis Drake. Dat is oh. ook een bekende naam uh, in, uh, in de kapersgeschiedenis. Uh, dus Kapersbrief, dus ik dat, ja, ja, nu iets zeggen, weet ja, ik het ook nog ja, wel. Ja, ik vind het toch wel leuk, maar, maar zij hebben dus ook heel veel slaven verhandeld. En ik vraag me af of Spanje nou ooit excuses heeft gemaakt. Okay. Ik vind dat zij het ook... Oh vroeger. mijn god, krijgen je die excuses weer voor wat we allemaal gedaan hebben ja. vroeger? Nee, nee, dat Spanje dan, want wij zeggen het allemaal. Ja, ja oké. Okay. Okay. Nou, Marco? James Brown begint in, zijn e in eerste instantie ja. een carrière in de boxsport. Nou ja, later kiest hij voor de muziek. Ja. Hij is een van de belangrijkste muzikanten van de 20e eeuw... en heeft een ja, belangrijke invloed op de ontwikkeling van gospel, rhythm en blues, soul en funk... Nou zijn bijnamen waren onder meer The Godfather of Soul. En The Hardest Working Man in Show Business. De ja. nou, beroemde nummers van James Brown zijn onder meer nou, The Sex Machine. Papa's got a brand new back. And this is a men's Misschien in Jolanda. Ja, nou, mooi. Ja, hey, ik, ik, ik heb misschien ja. ook zo'n keuze. Maar goed, James Brown is natuurlijk al ontstaan. Dat, auw, er komt zo bij zijn vrouw vandaan. Want ja, ja, hij was er aan het zingen. Hij maakt uh, Ja. ja nou, nou. Hoi, <laughs> oh ja, oh ja, mooie bitch. En, nou, en uiteindelijk okay. overlijdt hij op Tweede Kerstdag in 2006. En hij zou vandaag 91 jaar zijn geworden. Okay. Had, nou. had nog gekund. Die ja. is vandaag ook ge, ge, ge, yeah? uh, uh, verjaard. Dat yeah? is Ben Elton uit 1959, een Britse schrijver en komiek. Maar hij schreef, in samenwerking met Queen... schreef hij in 2002 zijn eerste hitmusical We Will Rock You. Oké, okay, maar Ben he? Elton, is dat de familie ja, ik, van John Elton? Nee, maar ik denk, uh, Elton. Elton John, die heeft dus uh, zijn naam gedaan... Ja. waarschijnlijk uh, vanwege deze Ben Elton. Ja, omgedraaid, omgedraaid. Ja, ja, ja, ja, ja volgens mij is dat hem hoor. Ik dat denk zou dat best wel. kunnen. Nou, ik kon er ook niet zo van maar ik denk, is het nou familie of zo? Maar goed, ja. vandaag wordt hij 74. Och, mm. wat maakt hij er toch mooie muziek. gemijmerd over vroeger en hoe het allemaal zou kunnen zijn in het leven. Ach, mooi, oh, dit. mooi, mooi. Uh, Christopher Kors, ja. dit komt uit de uh, Arthur's uh, Film, dat is ook Arthur's Team met uh, Dunley, uh, Dunley Moore. En hij heeft meer leuke muziek gehad dan ook ja. dit ook. Mexico, I I hij maakt nog steeds muziek. Hij treedt nog steeds op. Hij was, uh, dit jaar was hij, uh, ja, ook uh, live te horen. Dit is live. Dit is een beetje gewoon ja, hier uh, een iPhone opgenomen, denk ik. Ik vond hem wel redelijk van stem, in ieder geval. Hij heeft nog steeds zijn muziek uit. En zijn laatste CD komt uit 2017. Take Me As I Am. Oh, oh, oh ja, ja, die lyrische muziek van hem, Christopher Cross. Ja, ja vind het prachtig. Ja, mooi. Nou, ja. Om, in, om in de crossen te blijven. Ja? Bing Crosby is ook, ja. Oh, oh ja. Ja, die was uh, oh. van 1903. Nou, heel bekend uh, van White Christmas. Ja. Mm -hmm. En... Uh, een van de, hij was een van de grootste verkoopssuccessen aller tijden. En na Candle in the Wind van Elton John... staat hij dus op 2 in de eeuwige bestsellerlijst. Lij en hij had ook dat nummer I'll Be Home for Christmas... en Toera Lura Lura. Dat zijn soort babyliedjes. Oké. Okay. Toera lura, lura Lura Lura. Nou ja, sowieso. Swinging on a Star. Oh, ook voor hem. Kies okay. je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee. Nou goed, vandaag ja. uh, zou je ook jarig zijn, maar hij overleed in 2013. Hij was 51 jaar oud. Ik heb het over Maarten van uh, Roosendaal. En Maarten van Roosendaal heeft echt uh, bijzondere muziek gemaakt. Je moet heel veel naar de tekst luisteren. Het kost je altijd wel heel veel moeite. Want het is natuurlijk allemaal heel traag. Maar goed, uh, een van die plaat is Red mij niet. Red mij niet. Zet een rare muts op. Die. Liefjes in een muur. Dramatiek, cynische teksten, leven, liefde, doodgaan. En vooral ook drank staat er allemaal in uh, deze paard, Maarten van Roosmaal. En dit is ook iets van hem. De hond blaft uit Hij heeft heel veel mensen geïnspireerd. Dus het is echt wel de moeite waard om daar te leidt. Uh, Cornelis Rees Vreeswijk uh, heeft die dingen voor gedaan. Bram van Meulen. Nou, oh, ja. Allemaal in ja. die genre, weet je wel. Cornelis dus, Vreeswijk, Ja, ja, toch? ja. ja, ja. Nou, vandaag is het ook jarig, maar hij leeft gewoon al niet meer. Nee, bizar. Hij is in 1970 geboren en in 2024 al oh, ja. overleden, Dennis Bauma, Oscar Bouwman. En wie denk je yes, dat? Dat is Def Rhymes. Yes, Dev ja, Rimes. Ja, en... ja, het is wel leuke muziek. Ja, zeker. En uh, leuke Ik wilde juist als Jolanda keuze, wilde ik eigenlijk schudden gaan doen. Die schudden van... met die billen. Ja. Door, door, door, zak, zak, zak. Deze bedoel ik. Ja, gaan we die straks ja, in geheel die rijden? Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, grappigheid. De maffies, die, die gast. Heb, tempo? He, die gast hebben wij ooit aan de deur gehad. Omdat hij zijn telefoon in de, tel, in, de, in de trein had laten liggen. Oh. En mijn vrouw, die reist altijd veel met de tijd. Die, oh. die die trein. Die kwam die telefoon tegen en die werd regelmatig gebeld op die telefoon. En zei en van wie is die telefoon? Te, toen zei die mensen aan telefoon... Nou, dan kom je snel genoeg achter hoor. Hij gaat je wel bellen. Ah, ja. En je was s'avonds laat verscheen hij aan de deur. Oh, wat leuk. Ja, wat je krijgt krijg nog wel iets van ja, was. En niks wel... gaat. Ja, niks gaat. Een singeltje. Een singeltje. Ja, ja, het, ma het maffe verhaal is van dit natuurlijk... dat de crowdfunding moest nog op gang worden gezet... om ja. uiteindelijk... Zijn begrafenis te regelen. Moet je nagaan. Dus Die moest toch wel heel veel geld op zich hadden. Maar... Praatjes maken was het gewoon. Ja, of oh. hij gewoon leeg geschud door zijn familie. Ja, van, dat uh... is het. Vast en zeker. Nou, het... Hij was wel zeg maar, heel goed met breakdance en rap al in 1986. Hij was de eerste generatie of rappers in Nederland. Deze ja. Def Rhymes. maar hij ja, heeft een link, heel slechte hartklep gehad. Ja, ja linker En een hartlep. donorhart was hij uh, aan het wachten en zo. Die ja. We mm. ja, was uh, een mooie praatjes maken. Ja. Ja. Nou, goed. Er is uh, er nog eentje. Ja, vertel. Nou ja, er zijn er misschien nog wel meerder hoor. Maar ja. Sterling Campbell is uh, vandaag uh, jarig. Hij is een Amerikaanse drummer. Ja. Maar Sterling is vooral bekend geworden met zijn samenwerking met... onder meer de B-52's, Duran Duran, Cindy Loper, Nena, Spender Ballet... David Bowie, allemaal uit de jaren tachtig. En uh, ja, in de, jaren, in de jaren daarop volgende speelde hij tien jaar met uh, diverse artiesten. En ging uh, met, uh, in 1988 voor het eerst op tournee met Duran Duran. Oké. Okay. Nou, dat ja. is over even die vier, dames en heren. En dan hebben we tijd voor de nieuwe cd van de Viagra Boys. Ja. En die maken altijd bizarre, bizarre teksten. Ik weet nog wat de eerste deze die ze uitbracht? Sports! Het is toch helemaal nergens op. Maar het videoclipje maakte het toch leuker eigenlijk. Oh, he's here, this. Who no, knows? One. Futon underneath the food, I'm a I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia. They've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or oh, maybe he's Australian. I never really listen when he's talking about himself. Activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds especially Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? Like bitch I about... Echt een leuke plaat, Uno 2. Zei, Uno One, maar het is Uno 2. Viagra Boys hebben een nieuwe CD die ze erop te vinden Het doet me zo denk. ja Die eerste plaat die ze uitbrachten was Sports En stond zat een videoclip bij en die gast had zijn afgezakte Sportbroek aan, nou ja, joggingbroek aan Stond hij op de tennisbaan En dan kreeg van alle kanten kreeg hij Tennisballen tegen zijn hoofd aangespeeld En hij bleef gewoon maar Sports bleef je gewoon half dronken op die baan roepen. En ja, dat maakt indruk bij mij. Dan kan zo'n half loser ook nog grappige muziek weten maken. Dat vind ik dan wel geinig. Goed. Uh, ja, tijd voor die landen. Nee, voor uh, de, nee, de Zandvoortse Zandvoortse berichten. berichten. Ja, ja, dames en heren. Nou, steek van wal. Mm, het nieuws gaat beginnen. Zeker, documentaire over uh, oorlogsverleden. En uh, hier in Zandvoort. En uh, vorig jaar, uh, Zandvoorts al, be, hebben ze er al bestilgestaan. En nu is die 25 minuten durende um, documentaire over Zandvoort is online gezet, dus die kan je gewoon bekijken. Dus dat is wel interessant om dat te doen. Er zijn er ooggetuigen verslagen bij, uniek beeldmateriaal is er te zien. Dus het is echt een moeite waard om daar even naar, naar te kijken. Dus uh, en het, de opkomst van de NSB komt erin voor. En ook de bouw en de sloop van de Atlantic Wall natuurlijk. En, nou, ik hoop over te doen in ieder geval. Ja. Het is nu 80 jaar dat de, dat de bevrijding werd ingezet. Ja. Ja. Er is Het programma van 5 mei, bevrijdingsdag, is, is ook bekend. En dat staat ook in de Zandvoortse Courant. En misschien is het wel leuk om te vertellen dat buiten de gebruikelijke 55 plus bingo... van 11 uur tot uh, half deze middags uh, en de mogelijkheid om een rondrit te maken... Wat was in, dat uh, lachje nou? Uh, 55 plus. Ik oh, dat, uh, dat wij je daar ook aan mee moeten doen. Ja, okay. Okay. Daar moet We ook de zijn... jeep in. <laughs> er okay. zijn ook twee uh, nieuwe activiteiten op deze dag. Dat is vanaf 12 uur tot 3 uh, uur. Wordt het voor het eerst instant wordt een bevrijdingsdag lunch georganiseerd op het Flemmingplein uh, in, uh, in Noord? En van uh, twee uur s middags tot negen uur s avonds vindt op het Raadhuisplein een speciaal uh, bevrijdingsmuzikaal festival plaats. Ja, dat wordt leuk. Dat wordt zeker ja. leuk. Ik heb het ook op het uh, tekst gezet. Uh, ik heb nog wel een, een, een slecht bericht. Want er is een tegenslag voor de campinggasten van Zandenvoerder. Moest het hier gaan gebeuren? Ja. Ze moeten per 1 oktober vertrekken. Althans dus heeft de rechter besloten. Ja? En de zaak dient op 3 april nog in de rechtbank in Haarlem. En ze moesten... Ja, ja, dat heb ik al gezegd. Maar de, de, de eigenaar wilde dus nu 250 chalets bouwen. Ja. En uh, de plannen moeten concreet en uitvoerbaar zijn. En de kampeerders vinden dat dat nog niet het geval is. Omdat nog lang niet alle vergunningen zijn verleend. Maar ze hebben wel heel veel dingen voor elkaar ja. gekregen. Hè? Maar de rechter denkt er anders over. En Geert Sietsema, die hebben wij we hier wel gezien ja. volgens mij. Ja. De woordvoerder van de, van de zandervoerdergroep van we geven de strijd toch niet op. We beginnen direct de spoedprocedure bij het gerechtshof in Amsterdam. Want we willen echt niet, niet wijken voor de rijken. Ja. Nou, dat, dat kan ik me heel goed Dat je al saai is met die tent ja, die en die gewoon... oude zooi. Wegwezen. Ja. ja. ja. Nou ja, ja, het is uh, ja, ja, aandoenlijk om te zien. Maar ja, mm. ik, ik vond het al gek. dat, Ik denk, die gaan dat nooit winnen. Zo'n bedrijf heeft er goed nage, nagekeken wat ze kunnen daar. En, nou ja, goed, kapvergunning hebben ze aange, aangevochten. Dus hebben ooit ook, noem je het ook weer, fundering hebben ze aangevochten, omdat de funderingen werden, ge, uh, werden neergelegd en dat mocht nog niet allemaal. Nou, het is uh, bewonderenswaardig de strijdkracht, uh, de strijdlusten die ze daar hebben. Zeg maar. Naast de landelijke nou. lintjes in Zandvoort uh, zijn er ook weer wat uh, vrijwilligers uh, uh, in pluspunt in het zonnetje gezet. Dit jaar uh, waren het er 21 en ja, er waren mensen die werkten er vijf. 10, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar, zelfs 30 jaar ergens, jezus, vrijwillig werk doen. Dan ben je toch gek als je 30 jaar elke keer vrijwilligerswerk doet? Volgens mij gaan wij voor een lintje voor oh, jou nee. inmiddels. Oh nee. nee. Ja. Was dat nou al 30 jaar bij jou? Nee, 32 jaar. Maar 32 geld. Wauw. Kijk, ja, nee, maar dit is geen vrijwilligerswerk, hè. dit is gewoon hobby. Dit is een hobby. Dit is, is een hobby. Een hobby. Is een hobby. Is een hobby. Wij gewoon door de familie en vrienden. En het uh, werd uh, geopend door uh, Nienke Monrad... En de directeur van Bestuur Pluspunt, en die deed een goed woordje, burgervader, deed nog weer even zeggen maar, ja, het is belangrijk dat we vrijwilligers hebben in Zandvoort. Want Zand zou, tot, zou in elkaar storten, als we geen vrijwilligers hebben. Dus, en mocht je denken van, oh, maar die wil ik bijhoren. Dan kan je bij de radio een vrijwilligerswerk doen. Maar als je echt de wereld wilt verbeteren, dan kan je dus bij Pluspunt even binnenlopen. En kijken wat de mogelijkheden zijn. Want je kan hier echt leuke contacten op doen hoor. Zeker. De, ja, alles wat ik punt. jou nooit leren kennen. Zo is het ook weer. Oh ja, het gaat weer over zelf. Ja, ja, het gaat weer over, over ja. mij. Ja. Uh, er zijn twee redacteuren van het dagblad De Limburger. En die zijn in Zandvoort geweest. Maar die hebben dus een podcast gemaakt over het leven van Toon Hermans. Hey. En uh, een van die afleveringen gaat dus over zijn tijd in Zandvoort. En onlangs zijn ze dus op bezoek geweest bij wethouder Bluis, Gert-Jan Bluis. Want ze willen graag dat er ook een straat naar Toon Hermans vernoemd wordt. De wethouder heeft daar wel oren naar en gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Okay. Dus ik ben heel benieuwd uh, of we dus een Toon Hermans straatjagen. Maar ja, dan moeten al die andere bekende... Zandvoort, dus waar al die tegels voor liggen, ja. die zouden dan ook weer herdacht uh, uh, moeten worden in straatnamen. Ja. Dus dan krijg je misschien ook de Zwarte Riekstraat. Ja, we hadden Zwarte Riek? Hadden ja, ja, ik ja, weet wel. het, ja, en, ja, ja, ja, Zwarte En uh, Johnny uh, Kraaikampstraat. Hm? Ja, en nou, zo. waarom niet? Waarom zou je het niet doen? Ja, ja. dan kan je, kan je misschien de straten die dubieus zijn, dat er misschien een oude Nederlandse held uh, is geweest die slaaf heeft verhandeld, kan je die... Uh, <laughs> Kan je die vernoemen? Ja, ja. met een excuusbriefje. Dus gaat de Admiraal de Ruitenstraat, dat wordt dan de Zwarte Riekstraat. Ja, precies. Ja. Dan ga je die om... Ik, ik ben Dat op. is misschien een goed idee. Ja, ik vind het best... Dan heb best je dat gelijk. Ja, je kan, je kan natuurlijk geen straten uit je mouw uh, doen van... Nou, we maken een nieuwe straat. Ja, er moeten ook weer huizen bij. Dat wordt allemaal een oh, beetje... Ja, dan moet nog steeds op. gebouwd worden. Dus er komen nieuwe straten bij. Ja, maar geen, uh, niet zoveel. Maar het is misschien best grappig om die oudste. Alleen dan ben je weer met posten al aan het lopen kloten De postcode blijft hetzelfde. Ja, oké, okay, dan kom je even goed nog wel uh, daaruit. Ja. Dat is waar. Nou, misschien een grappig idee. Ja. Goed, het is over de zandwoordsbericht. De tijd voor die landen. Maar die is nog niet uitgezocht. Dus we doen even een plaatje iets anders. <lacht> want jij had hem nog niet klaarstaan, toch? Ik heb hem nog niet klaarstaan. Nee. Jij, jij wilde die ene niet. laten me Wilde je niet. Maar... Nee. <lacht> want die man is ook jarig, hè? Dat is... <lacht> Ja. Die staat op onze uh, pagina. Maar goed, er zijn best wel heel veel mensen die. Ja, ja jaren, uh, uh, muzikaal jaren. Christopher zelf. Cross en uh, andere dingen. Dus Ging ik even een plaatje. Dan gaan we eerst even naar een ander plaatje daar. Ja, wat hebben we hier? Lola Young. Ach, wat is dat mens groot geworden? Dat is echt bizar. Die kan bijna nergens binnenkomen of je hoort die plaat Messi. Nou, ja? Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. even. Goed, ik heb die tekst helemaal binnenstebuiten aan mijn hoofd geleerd. Nu ben ik klaar voor een nieuwe plaat, man. Ze heet Connected. Hetzelfde album. Lola Young. You jump over, you're not sweet, not sickly You don't taste like nothing when I'm sober And I already wanna die You just make it like ten times worse And I heard that you tell the guys I'm the worst You come round on Monday And goddamn you stink like you've missed me I find it funny You don't close your eyes when you kiss me and Sick to your puppy eyes, you said boy, she's Ik vind Messi toch leuker. Ja, die zitten heel wilde stukken in. De kan is niet veel mee. Nee, dat is toch een verontrustend type. Die mensen Messi zich zelf onderdrukt. En daarvoor is de grote hit. Maar ik vind het ook wel grappig connected. Dat probeert ze met de wereld te verbinden. En dat lukt niet altijd. En daarvoor zit een mooie frustratie in. Goed, ik heb het ook over Lola Jong van het uh, laatste album. Ze heeft echt heel veel appels al uit. Ik geloof een stuk of drie of vier al. Dus ik bedoel, dit is niet een nieuwkomend zeg maar, op de wereld. Goed, vandaag is ook nog jarig. En ik was eigenlijk bijna vergeten. Céla Sou, dat is een Belgische... Uh, uh, zangeres en die eigenlijk eindelijk op vijftienjarig leeftijd al met uh, liedjes uh, schrijven begint en uh, gitaar te spelen. En Milo is ook een Belgische zanger en die ontdekt haar bij een of andere open mic uh, avond de depot de, de in Leuven. En uiteindelijk is ook nog voorprogramma geweest van Gemma del Nova Star met Noordzee Jazz heeft ze gepeeld, is tijdens een negal. Dus op jonge leeftijd heeft ze al muziek gemaakt. Een van de grote platen was natuurlijk dit. Uh, dit? Waarom hoor ik het niet? Oh ja mengelingen van uh, ja, verschillende stijlen. Een van de laatste albums die ze uit uh, aflevert in 2020 is uh, over haar, want ze in een praatprogramma deze eigenlijk uit de doeken, dat ze toch wel uh, depressief was, antidepressieve, dat ze ook nu uh, pillen daarvoor heeft en dat ze zich beter voelt, maar soms werken de pillen niet. Oh. Oh. Een van de leukere nummers die ze heeft gemaakt. Hoor. En ze zit over, over het feit... The pills don't work. En it feels nothing new. En ik vind het een heel verfrissend plaatje... over iets wat heel zwaar is eigenlijk. De ja. Stella En uh, Ze is geboren in 1989. Ik maak niet uitgerekend wat het is. Dan, uh, ze is. Oh, rekenenvaard. Maar goed, ze maakt nog steeds muziek. En uh, uh, in verschillende programma's ook te zien. Goed, vertel. Wat nog meer? Tijd ja. voor die landenkeuze of eerst nog even een berichtje? Ja, ja. Nou ja, ik, ik, ik wil toch even kwijt. Ik heb dat op mijn eigen, eigen Facebookpagina gezet, maar George Moustaki is eigenlijk ook jarig vandaag. Ja. Hij, hij, hij leeft niet meer. Maar hij had toen een, een, een nummer gemaakt. Le Metek. En dat was echt een gigantisch hit vroeger. Ja. En uh, nou blijkt dus gewoon dat het nummer gewoon gaat over het feit dat hij zo gediscrimineerd wordt. Omdat hij water gehoog heeft. En dat hij een beetje Griekse voorvader heeft en alles. Dus dat nummer is zo woke als ik weet niet hoe. Ja. Ik zal hem ook nog eventjes delen op onze Facebookpagina. Maar ja, zo woke, ik vind het te eng. Gewoon, ik draai ja, gewoon maar dit is van iets van 67, weet je En, ja. die, en, en als je hem hoort. Ja. Want onze toon uit Frankrijk, die zegt van. Oh, dat wist ik ook niet dat dat zo'n nummer was. Oké. Okay. Nou, hij, uh, hij woont in Frankrijk, dus Maar in die tijd was je zelf 7, 8 jaar. Ja. En iedereen, la, la, la. Je zit dan mee te zingen, Verbeter nu maar je weet bij God niet waar het over gaat. Dat is ja, wel ja. grappig. Dat ja, is zeker. Dat dus dus uh, is anders dan straks je landelijkeus horen. Ja, ja nou, ik heb hem uh, klaarstaan. Ja, okay. En uh, ik hoop dat ik nou het uh, goede heb. Want we hebben het beginnetje opgezocht, maar nu weet niet meer welke het beginnetje was. Oh, ja, no. laat me horen. Ik, uh, ik, ik, wil, nou ik laat me verrassen of niet de enige of ja, rijpuntje. Ja, ja, ja, ja, ja, nee. In ja, twee seconden, drie seconden. Ja, ja precies, nou, Gaan we schudden? Ja, Rhymes. schudden. Rhymes. Hij is geleden, ja, een maar overleed alweer. Vorig jaar was je 51, oh. geloof ik, hè? Ah, ah. Linker hartklep deed het niet helemaal. Een tragisch verhaal. Alle Persisch, alle balletjes bij elkaar. Blauw of niet? Ga de fout, ik heb er Ik wil je naar je naar je naar je naar je huis brengen. Want je bent een lekkere Bill Cofie, lekkere legere Bobby Halla. Ga de fout, ik heb er Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Quinnfish> ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Het is een hele heel apart dit, hoor. Een bijzondere plaatelijk voor plaat, iemand die, uh, die, die, die. Die feminist is. Die feminist uh, is, ja, eigenlijk kan het niet. Maar ik had vroeger een CD'tje en daar stond hij op. Met nog anderen. En, en dan uh, hoorde ik me op de achtergrond. Ik vond hem wel gezellig, weet je wel? Ja, gezellig, gewoon meestal. Maar eigenlijk dinget. is hij zeer vrouwenvriendelijk. Zeg maar, heb je, heb je ook meegezongen met die ene plaat? Ik kan fuck you in die ass. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik heb ook meegezongen toen. Nee, ik heb hem nee. geweigerd. Ja, nee, het was toch mm. apart, uh, apart iets? Maar goed, uh, Def Rim zou jaren zijn geweest overleden vorig jaar. Linker. Hè? Liger... Hartkleppert, tegen ik meer. Nee, ja. bij mij is verder alles goed. Maar uh, dus uh, dat, ja, heel triest verhaal. En hij uh, heeft al heel veel vrolijke avond bezorgd, denk ik. Ik denk het ook ja. wel, ja. Nou, goed, uh, maar goed. doet me ook een beetje denken aan Travassie, gewoon deze... Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Is, dit is wel, dat was wel een stuk origineel want dit ja. is natuurlijk allemaal gebaseerd. Al die plagen gejat, die hij heeft hè? gemaakt, oh. allemaal het materiaal. Maar er is dat zo goed, omdat die muziek erachter zit, gewoon niet van hem is. Hij zit nee. gewoon ergens overheen. Ja, dat ja, het mag, dus niet mag het allemaal, mag het allemaal maar. Nee, nou, er zal hij wel, wel we... iets voor betaald hebben Ge natuurlijk. hier. Hij is ja. van ons heen gegaan in uh, 2006. Ken je hem nog? Ik begin vanuit mijn materie, dat is verf. Karel Appel. Oh. Dat ik altijd wel leuk. Altijd. Ik heb die filmpjes heel vaak zitten kijken. ook weet je wel. Dan staat hij zo voor zijn groot doek. Echt een heel groot doek. hè? Bijna wel, bijna wel vijf meter Magelijk breed. Magelijk wit. En dan bijna drie meter beginnen. hoog. Dan zegt: begin vanuit de materie, dat is verf. Dan begint hij te gooien en nog eens keer te gooien. En met zijn met zo'n plamuurmesten, En op een gegeven moment denk je: fuck, het wordt een mooi ook, hmm. ja. Is dus irritant. Goed. Maar ik denk ook dat in die tijd misschien de verf minder kostbaar is dan tegenwoordig. Want je hup dan, je hup, dan gooi je er 50 euro tegenaan. Zo'n oh ja, zoals... zo zo groot doek levert ook wel wat op hoor, moet ik zeggen. Ja, maar ja, ja. maar als. Uh dat je denkt van nou ik wil ook eens, zo eens doen. Ja, dan vind je gelijk uh, al een weer wel kwijt aan materiaal verf ja, waar je val. mee begint ja goed je kan het ook wel goedkoper verf je kopen ik kocht ik altijd verf ik heb wel wat dingen geprobeerd maar ik, uh, ik heb nooit het niveau behaald je er nog nooit zo gegooid toch nee, nee nooit uh, <laughs> nee dat kan niet hè dan moet je alles gaan afplakken ja. maar ik heb alles gewoon wel een beetje gek geraakt op het doekje nou, nou laat maar je ook dat je het neerlegt dat je in een lopen rollen. <laughs> Ja, net, hoe heet je die, die, uh, die gast die zeg maar, uh, allemaal van die lijntjes trok? Zo, die de doeken neerlegde. Uh, um, Pollock, Jackson Pollock. Okay. Die deed dat natuurlijk altijd zo een beetje. Uh, die is de is Altier, geloof ik, verbrand of zo. Nou goed, wat dan weer? Ja, nou, het is een beetje spannend in Rome allemaal. Want de kerk zijn ze allemaal uh, aan het uh, opkalevateren en, en doen. Ja. Want uh, nou ja, eerdaags uh, zal er waarschijnlijk een witte rook uh, komen. Ja, ja, spannend. De eerste kardinaal, hè? Maar grappig is dat er een kardinaal uh, <laughs> heeft afgehaakt voor het conclave omdat uh, er is een, uh, een Sardinese... Uh, nou, zeg, zeg ik het goed? Nee, dat is een uh, kardinaal uit Sardinië. Die uh, uh, was betrokken bij een schandaal rond een financiële investering in de Er gaan nogal wat mensen afvallen, denk ik zelf. Het uh, gaat om een schandaal van 200 miljoen uh, oh. uh, uh, ja, uh, euro. Dus Gelukkig. Die, dus die kardinaal die heeft afgehaakt. Ja, nee, ik zal bijna te denken van... Uh, heeft het te maken met... Uh... Met uh, dat ah, ja, Daar hebben we nog geen kunnen. verhaal over gehoord. Ja, nee. grappig. Even tot hier was het vorige week natuurlijk heel over overheid... van die Nederlandse kardinaal die op nummertje 15 stond... die grote kans zou hebben. Oh. En die is heel erg conservatief en tegen homo's. Een hele verhaal. En oh. Nou ja, goed. Als dit zou worden, zou het weer een, een stuk teruggaan... naar het conservatieve. En dat moet, denk ik, ook wel. Want je hoorde meerdere mensen erover praten. Ja, het, is, het katholieke geloof moet natuurlijk wel een beetje beschermd worden... als we straks echt alles loslaten. Mm. Wat heb je, hou je dan over van de kerk? Dat is een heel stukje voorbij. Precies. Dus het moet weer een beetje aangetrokken worden. Straks weer een beetje losser en aangetrokken ja. losser. Nou ja, goed, waar gaat het naartoe? Nou, het moet natuurlijk wel een beetje nou, statuur houden. Dus dat is wel belangrijk. Nou, goed. Uh, nou, straks meer Eerst een stukje moppie muziek. Wat heb ik hier? Eerst hebben we gehad, dames en heren. Ja, ik zal hem graag twee keer draaien, maar dat mag niet van de programmaleiding. Dus doen we eerst maar even een Miles Kane. Ja, time of our life. Zeker. We leven in vrijheid en omarm dat En staat er af en toe bij stil. Dat gaan we morgen doen natuurlijk. Eerst wat wilde, een andere keer time of your life. Miles Kane, okay, dan pas speelt hij nog in Nederland. Ik heb het helaas gemist, maar ik was wel nieuwsgierig van deze brit artiest Wat voor muziek hij zou uh, gehoord op het podium. Goed, uh, het is uh, toebak Leef. nou gemaakt. Nou, vertel wel. Je hebt echt een heel leuk berichtje, ja, toch? Op, opwekk lachen. Een opwekkend bericht. <laughs> nou? In 2016 verhuisde Daniel van Beuningen met zijn vrouw Victoria het gezin naar Wroclaw. En zijn vrouw is Duits en ze gingen daarheen. En ze kochten dus een huis wat wel heel oud, oud was. En verouderd was van: Nou, weet je, grond, alles, laat het maar doen. Ja. En uh, toen bleek dus: toen uh, gingen ze dus uh, alles doen in de achtertuin. En er lagen gewoon 128 burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ze zijn wel nieuwsgierig naar de, uh, de geschiedenis van hun huis. Oh, dus ze zeg. Ging daar Gieven induiken. Ja. En uh, toen bleek dus dat uh, de familie Meijnecke, van wie dit huis was, dat die hier uh, tot de verdrijving van de Duitse gemeenschap heeft gewoond. En na de Tweede Oorlog werden de grenzen van Duitsland opnieuw getrokken. En de provincie Slesië werd onderdeel van Polen. En Breslau ging we ook oh, okay. En er zitten 128 mensen. Dus hij zei... is dus wel uh, op zitten zoeken. En er zijn mensen, nabestaanden, wel gekomen om, uh, om daar te kijken. En eventueel hun, hun nabestaanden mee te nemen. Echt bizar, wat onder operaties is dat ja. geweest? Man, dat is echt niet normaal. Dan moet de hele tuin open en dan moet je... Ach mijn god, je krijgt... denk je er bijna de tuin niet meer in met het Gidee. Ja. Weet je? Dus toen die mensen kwamen, ja? er was één familie opgespoord via de Volksbond. En toen hebben ze ook nog 128 kaarsen in de tuin neergezet voor iedere dode een. Oh. Okay, maar ja, dus dit... dan heb je wel al die schedels moeten tellen ja. of zo. dan denk ik van, oh, dat nou, het, het, het doet me denken aan een, in uh, Sint Pancras, dat is een heel oud dorp nog wel ouder dan een Alkmaar. En uh, die hebben daar ooit... Een, een, mensen hadden ook een huis gehoord. Het gingen ook in de tuin aan de gang. Daar kwamen ze ook een schedel tegen. En nog een oh. schedel. En nog een schedel. Daar ook, ook, ik weet niet of er 128 mensen ligt, maar veel. Die ja. hebben alles laten liggen daar. Want dat ging terug tot 12 zoveel. In of zo. geval ontzet wat daar toen was. In uh, Pankras. Uh, nee, die hadden, ja, het idee dat je daar dan vlakbij woont. Zo'n massagraf. Uh. Dat, dat moet je toch wel even een plekje geven. Ja, denk ja ik denk het ook al ja, hoor. Maar lijkt... hij zegt zelf ook... Uh, hij vindt het belangrijk dat er op een respectvolle manier met die doden wordt omgegaan. Ja. En natuurlijk was het nazi-regime fout, maar het, het waren ook weer veel vrouwen en kinderen, ja. ouderen en burgers. Dus hij voelt uh, veel meer empathie voor die mensen, meer dan afkeer. Dus uh, nou ja. Wachten we, na natuurlijk was het nazi regime fout. Ik voel hier een uh, spelertje. Het nazi-regime? Nee, ja? zei ik dat. Ja, ik dat zei stond. die man. Ik ja. lees wat die man zegt. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat klopt. Ja, dat is wel een aparte manier om te zeggen. Ja. Nou ja, goed. Uh, nee. ja, ja, je wil het huis ook niet wegdoen. Dat je nee. denkt van nou, verkopen uh, nee. lukt ook niet meer. Denk nee. ik ik uh, moet het beste to ervan maken. Maak het beste ervan. Wat, wat zie jij nog te lezen? Ja, er is een zeldzame vondst de afgelopen week geweest in de Eemshaven in Groningen. Daar is een uh, zwaardvis uh, uh, aangetroffen. Oh ja. ja nou, het ja. is voor het eerst in bijna 40 jaar dat deze zwaardvis is aangetroffen in de Nederlandse kust. Maar dan te bedenken dat, het een, dat, dat zwaardvissen in de subtropische tropische wateren van Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en Indische Oceaan eigenlijk, zijn ja. En nu. Ja, zeg maar, is uh, uh, uh, gevonden in, uh, in Groningen. Zwaard, Vind ik wel bizar. bizar. kijk uit, voordat je weet word je eraan gereden. Ja. ja, was ik best wel heel groot. Sommige mensen ja. geloven het ook niet. Nee. Nou goed, even een van de plaatjes nog voor 9 uh, uur is uh, dit. Leuk plaatje van uh, Only the Poets de dichters. Crash Still rolling Broken glass I'm I so wrong Cause I want this to last When it's too good Too good Why do I feel like we're about to crash? Control Make me better.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 Poets crash, Wat een dramatiek in die stem. Altijd leuk om de zaterdagmorgen dat even te laten horen. Het is dus, uh, lekker weer. Kom deze kant op maken. Even een strandwandeling. Geniet gewoon weer van hè. hier in zand voor te zijn. En uh, ja, waterschapper uh, Rivierenland... Uh, heeft mogelijk zo'n 6000 plekken... Uh, waar ze ja, ondernemers en huisbezitters een grond uh, onregelmatig hebben toegeëigend. weet oh? je, dat je denkt van oh dat stukje pak ik er gewoon in. bij. gewoon een paaltjes verzetten. Ja, ik moet zeggen dat ik weer ook zo schuldig ben. Ja. Ja, en uh, dat ik ook een stukje van de gemeente tuin erbij gepakt. En dat, nou, niet dat ik het echt bewust heb omheemd, maar wel wat spullen heb neergelegd. neergelegd. wat we nou ja. Oh. Hoeft het niet in mijn tuin. Gooi ik het Dus tussen de, de bomen bij de gemeente. Ah. Dus uh, ja, dat moet er worden aangepakt. Want ja, uh, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja, nee, vertel, wat is er allemaal te melden nog? Ja, ik, ik zie hier wel een bericht dat je voortaan uit Parijs weg moet blijven in de zomer. Of heel Frankrijk. Ja. Er zijn allemaal nieuwe verkeersregels Kom. definitief ingevoerd. En uh, uh, de oktober vorig hè? jaar werd de maximumsnelheid van de periferie al verlaagd naar 50 km per uur. Dieselen ja. en diesel tanken is bijna een misdaad. En er zijn 10.000... Parkeerplekken verdwenen in Parijs. Zo. En daarnaast is het zo dat van 7 tot half 11 en van 4 tot 8. Van maandag tot met vrijdag is de linkerrijstrook verboden voor alleenrijders. Alleen carpoolers mogen daar rijden. Oh, dat klinkt als een hele oude regel die we ja. in Nederland ook hadden ooit. Ja. Dat is daar wel. ja en ik had gehoord dat bepaalde gedeeltes in uh, Parijs. Dat is gewoon echt rustgevend. Het lijkt wel een dorpje. Heerlijk. Met ja, daar nou, is extra voor de bewoners ook. Misschien gaan dat. ze dat in Amsterdam ook wel doen, want daar is het ook zo'n gek huis. Ja, maar ja. dat was dus een test, maar vanaf uh, 1 mei is dus uh, dat je een boete krijgt van 135 euro als je de regels overtreedt. Maar het schijnen dus inderdaad uh, 1,3 miljoen auto's over de ringweg van Parijs te rijden. En 80% ervan zit maar één persoon. Dus je ja. wordt gedwongen om te gaan carpoolen. Samenvoegen die helpen. En tien radars kennen elke nummerplaat die voorbij komt. En camera's registreren hoeveel mensen boetes. erin zitten. Ja. Ja, ja. En uh, één levenspersoon controleert de foto's voordat de bekeuring wordt opgestuurd. Nou kijk, uh, oh ja, Je bezig. hebt allemaal van die dingen ik ja, ja goed, we gaan hier afsluiten. Dit oh. ja, ja. was Doebakleef. Ja, tot Maak volgende week. week Fijne uh, fijn bevrijdingsdag, ja. hè? Ja. Doodherdingen, laten we eerst die even pakken ja, ja. En Ik ja. sta er even bij stil. Ik ga erbij bij Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.